luistert naar de grote mis in C-Klein KV 427 van Wolfgang Amadeus Mozart. U hoorde de Berliner Philharmonica onder leiding van Herbert von Karian... met Barbara Hendricks als eerste sopraan Janet Pe Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Bij een brand in het duingebied tussen Schorl en Bergen is 10 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur werd rond half 6 ontdekt in het gebied de Kerf. Rond half tien werd het zijn brandmeester gegeven. Er werden geen huizen door het vuur bedreigd. Het was de vierde brand in korte tijd. De politie houdt rekening met opzet politie onderzoekt een schietpartij vanmiddag op de A12 tussen Veenendaal en Arnhem. Een Nederlandse en een Duitse automobilist hadden het in de file met elkaar aan de stok gekregen. Vanuit de Nederlandse auto zou drie keer zijn gevuurd. Niemand werd geraakt. De politie had al telefoontjes binnengekregen over asociaal rijgedrag van beide auto's tussen Veenendaal en Arnhem. Na de vermoedelijke schietpartij kwamen de auto's bij Arnhem met elkaar in botsing en ontstond een vechtpartij. De bestuurder van de Nederlandse auto gingen vandoor, maar meldde zich later met zijn broer op de plek van de aanrijding. Zowel de Nederlanders als de Duitsers zijn aangehouden. Burgemeester Vreeman van Tilburg heeft de gemeenteraad opgeroepen... hem te steunen in de strijd tegen de onveiligheid in de stad... en voor een integer bestuur. Een meerderheid in de raad dreigt het vertrouwen in hem op te zeggen... omdat hij vorig jaar een tegenvaller bij de verbouwing van het Midi-theater... niet heeft gemeld. Vreeman zegt dat hij de informatie achterhield omdat hij niet nog een bestuurscrisis wilde, nadat eerder al wethouders waren gevallen. Daarbij speelde volgens hem ook mee dat hij wist dat het raadslid Smolders verdacht werd van corruptie. Volgens Vreeman is corruptie gediend bij een instabiel bestuur en hield hij daarom zijn mond over de nieuwe kostenoverschrijding. Het weer in het zuiden af en toe regen. Vannacht is het tussen de 4 en 8 graden. Morgen overal enige tijd regen. De temperatuur loopt uiteen van 6 graden in het noordoosten tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journal. Zie je het tussen de... Just as well be blind MUZIEK Never mislead you never must lead again Het van Zandvoort. Staring in the space picture my face in your hand This way. Yeah. Seven days has gone so fast I really thought pain Zfm Zie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 Da manzale di un tramonto, profumano foschino, lo sai che non è facile trovare le parole, trovarla la porta giusta per uscire da un dolore. Lo sai che umana me Ci si chiede ma perché È capitato questo proprio a te Che in ogni senso lasci tra me vuoti che non so riempire Sul Gridano foschi. Hey! Dove sei non hai bisogno più di me, ma sono io che adesso cerco te perché vorrei capire, non ci arrivano le forze in lì, sul danzare di un tramonto, scendono foschino.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 I'm not the Do what she leave you like I